De nieuwe voorzitter van VNO-NCW, Hans de Boer... is vandaag prominent aanwezig in alle grote Nederlandse media. Ze hadden allemaal een eigen interview... met de nieuwe voorman van de werkgevers. En overal zegt hij wat anders. Bij de NOS vindt hij de belastingen voor de middeninkomens te hoog. In de Volkskrant neemt hij het op voor de sociale werkplaatsen. In Trouw neemt hij afstand van het sociaal akkoord. En in de Telegraaf pleit hij voor soberder cao's. Met zijn media-offensief lijkt de Boer meteen zijn hele agenda voor de komende jaren te presenteren. Hans de Boer neemt maandag het stokje over van Bernhard Wientjes. Tijdens de TT-nacht in Assen zijn 29 mensen opgepakt. De meeste voor mishandeling, vernieling, belediging of het betalen met vals geld. Sommige mensen kregen een boete, andere werden in de cel gezet. Met de TT-nacht begint het motorevenement TT. In de binnenstad is het rustig gebleven, zei de burgemeester in het NOS Radio 1-journaal. Voor het eerst gold een noodverordening. Volgens de burgemeester ging van die noodverordening een preventieve werking uit. Motorbenders hebben zich in elk geval niet laten zien in Assen. De Argentijnse vicepresident Boudou is in staat van beschuldiging gesteld wegens corruptie. Hij zou in 2010 in het geheim een meerderheidsbelang in een drukkerij hebben genomen. En die kreeg daarna de opdracht om de Argentijnse bankbiljetten te drukken. Boudou was op dat moment minister van Economische Zaken. Hij spreekt de beschuldiging tegen. Boudou mag zijn rechtszaak in vrijheid afwachten. Als hij schuldig is kan hij een gevangenisstraf van zes jaar krijgen. Tegenstanders van de vicepresident vinden dat hij de rechtszaak niet kan afwachten wachten en moet aftreden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend valt af en toe een bui, vanmiddag worden het er meer en daarbij kan hagel en onweer voorkomen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM? ZFM. Met nu. Goedemorgen, antwoord. Ja, Zandvoort heeft het weer eens een keer. Uh, daar zijn we mee begonnen. Goedemorgen. Goedemorgen meneer de Goeiemorgen. Goedemorgen. Het is, het is uh, zaterdag 28 juni. Welkom bij Goedemorgen Zandvoort. U hoorde net Ben Zonneveld. Dus Goedemorgen. U weet meteen wie de presentatoren zijn. We zitten natuurlijk in uh, het gezellige hotel uh, Hoogland... Uh, mocht u deze kant uitkomen, dan valt u vanzelf in de handen van Gert van Kuik, als gastheer Voor het water, maar ook voor de koffie en ook voor de thee. Ja. Uh, de samenstelling en redactie van dit programma werd uh, verzorgd door Gerry Rutte, Yvonne Roosendaal en dezelfde Gert van Kuik. Uh, zoals gezegd, uh, gastheer is Gert van Kuik en de presentatie heeft u uh, net gehoord, Ben Zonneveld en Don Grebber. Techniek, Daniel Lefferts. Goedemorgen. Ja. Uh, redactie Geri van de Roosendaal en Ger van Kuik. hebben uh, ze naast mij voor de gezelligheid en voor de muziekkeuze en voor de presentatie. Dus die hebben we het druk gehad uh, ja, ja, ja, van de week. Ja, ja. Ja, ja, ja. Het is vandaag 7, 28 juni. En we hebben betekent, een vol programma. Dat betekent dat het vandaag uh, Landelijke Veteranendag is. Daar wil ik toch even aandacht op oh, vestigen. Ja. Uh, een hele groep Zandvoortse veteranen is naar Den Haag. Ik wens hun heel veel plezier. Wat gaan we allemaal doen? We gaan vandaag praten met uh, Floortje Valk, jeugdjongerenwerkster. Klopt. Of gewoon medewerker ja. van ook Zandvoort, Stekkie, Plus. Uh, je... We gaan het over een aantal dingen hebben in uh, Pluspunt. Ja. Daarna komt Gerrit Scholten, die gaat ons weer vertellen over de duinen. Uh, ontwikkelingen binnen de OBZ. ondernemersbelangen Belangen Zandvoort. Werner Koenraad en Rob Peters gaan ons daar wat over vertellen. En tweede uur uh, beginnen we met uh, zoals gewoonlijk de politiek. En uh, we gaan praten over de financiën van de gemeente. De voorjaarsnota. En de kerstverse wethouder Gert-Jan Bluis. Die uh, gaat ons daar alles uh, over vertellen. Vakantietijd nadert. En dan uh, zit je altijd. Ja, maar wat moet ik met mijn huisdier? Niet aan de boom. Niet aan de bom. Je kan beter loge laten logeren in uh, het dierentehuis. Ja. Ofzo. Maar in ieder geval gaat Jacqueline Veldhoven daar uh, van alles over vertellen. En we sluiten de ochtend af uh, met uh, Noortje Muller over het uh, museum. Met een echte Swami Anand, Swami Perso. Die gaat iets vertellen over compassie. Ja. Goed. Over zijn lezing in het uh, muziekpodium. dat is uh, wat wij allemaal gaan doen. Inmiddels uh, zit tegenover ons uh, uh, Floortje Valk... Ik zal even dat engeltje wegduwen. Uh, die is jeugd jongerenmedewerker medewerker in, uh, in Zandvoort. Ja, dat klopt. Um, wat ik graag uh, wil uh, horen, wil weten. Mm -hmm. Jij bent een onderdeel van Pluspunt. Ja, dat klopt. En hoe verhoudt zich dat in Pluspunt? Um, in uh, Pluspunt zijn er eigenlijk een heleboel mensen aan het werk. Natuurlijk een heleboel vrijwilligers en een aantal vaste krachten. Um, onder de vaste krachten hebben we een aantal mensen die zich bezighouden met, uh, met de senioren. En ik en uh, mijn collega houden zich bezig met, uh, met jeugd en jongeren in Zandvoort. En, uh, wij zitten wel op dezelfde plek, maar we doen eigenlijk allemaal iets heel verschillends. Ik hoor, uh, ik hoor een groep overslaan, de middengroep. de middengroep. Senioren en jongeren, is er ook iemand die zich bezighoudt met de middengroep? Er zijn ook wel activiteiten voor de middengroep. Ik zie dat Griff van Kuyk zich op gaat werken als medewerker. Middengroep. De, ja, nee, over de middengroep uh, er zijn natuurlijk ook wel activiteiten. Uh, ik hou me daar verder niet zo heel erg mee bezig. Iedereen, je bent natuurlijk collega's met, van, van elkaar, maar iedereen houdt zich eigenlijk meest bezig met hun eigen doel. Ja, is het ook niet zo dat die middengroep, die heeft een gezin, die is bezig met zijn carrière. Nou, dat is die inderdaad heeft niet nee. aanrakingspunten ja. met uh, pluspunten. Of, dat, of gaat doorjarten bij pluspunten. Klopt wel. Maar er oh, ja. zijn ook natuurlijk. Natuurlijk een aantal cursussen die worden gegeven het cursusbureau is heel uitgebreid ja. en uh, dat is natuurlijk voor eigenlijk voor alle mensen die, oe, die daar uh, interesse in hebben, kunnen de cursussen volgen, de cursussen Spaans. Um, ja, die lijst van die, van die staat altijd in Soms krant, die is mega ja, groot tegenwoordig. Ieder, voor voor elk wat wils. Uh, ja. uh, uh, er staat maandelijkse rubriek, hè? wij uh, uh, waren van plan om iedere maand iemand uit te nodigen van Pluspunt. Ja. En dat gaat van jou tot uh, de directeur en uh, andere uh, beleidsmakers, laat ik het zomaar eens doen. Mm -hmm. Ik zie daar een papiertje liggen bij je. je al de krabbels, liep je net. Zijn daar de krabbels voor de jeugd of zijn daar de krabbels voor het algemeen? Nee, dat zijn uh, voornamelijk krabbels voor de jeugd en Goed. voor de jongeren. En ik heb een paar krabbels neergezet voor, de, voor ook samen. Nou, laten we ze maar aflopen. Wat ja. is er, uh, uh, het begint natuurlijk vakantietijd te worden. Hè? Ja, dat klopt. Uh, merk jij dat het dan rustiger gaat worden bij jou? Of ja, juist ik denk, meer omdat... Uh, uh, activiteiten gezocht moet worden, want we kunnen niet op vakantie? Nou, het, uh, er is natuurlijk een groep jongeren die op vakantie gaat, maar ik denk de groep uh, jongeren waar ik het meeste contact mee heb, dus de jongeren die naar het jeugd komen, die uh, de meeste daarvan gaan van de zomer niet op vakantie. En uh, uh, ja, dan merk je dat die het toch wel heel erg leuk vinden om nog iets te kunnen doen. Uh, het valt wel net samen met mijn eigen vakantie. Want ik ga in juli, uh, ik ga volgende week drie weken met vakantie. En aangezien nou, we net gestart zijn met het jeugdhonk, zijn we gaan kijken van hoe kunnen we dat jeugdhonk toch laten draaien. Op het moment dat, uh, dat ik en mijn collega er niet zijn. En nu hebben we ervoor gezorgd om uh, in de maand juli toch open te gaan uh, en dan op de woensdag. En uh, dan te laten draaien op de, op de vrijwilligers. Dus, uh, voor over blij welke dat, leeftijdsgroep ja. praat je dan? Het jeugddonk is uh, voor Zandvoortse jongeren van 12 tot 18 jaar. Okay. Dus, en dan uh, praten we over de, de discotheek. Ja, dat is uh, discotheek Zoho in het centrum op de Kosterstraat 1A. Ja. En uh, daar zijn we halverwege mei zijn we daarmee gestart. Ja. En we zitten nu in de proefperiode. Uh, en uh, ja, het is, het is hartstikke leuk. Het loopt heel erg goed. We hebben nu uh, 43 aanmeldingen van jongeren die, uh, die, uh, die het leuk vinden om te komen. En ik heb al een aantal activiteiten georganiseerd. En uh, ben aan het kijken naar de activiteiten na de zomer. En uh, het loopt hartstikke goed. De jongeren zijn super enthousiast. Het is nu open op maandagavond en woensdagavond. En de jongeren zouden het liefst meer avonden daar uh, terecht kunnen. Maar ja, dat is natuurlijk een financiële kwestie. Ja, maar over de financiële kwestie uh, uh, moet jij betalen aan de eigenaar? De gemeente betaalt uh, de een soort, huur. Soort huur. Ja, die betaalt maandelijks een bedrag aan de eigenaar uh, of aan de uitbater aan huur uh, om de ruimte te kunnen gebruiken. Ja, en de, de, de jongeren zelf betalen ook iets, toch? Ja, de jongeren zelf betalen in de proefperiode 2,50 euro contributie per maand. En uh, dan zijn ze elke maandag en woensdag welkom. Okay. En uh, verder zijn de, de drankjes en de, de chips en de snacks die zijn heel goedkoop. Het is okay. 50 cent voor, uh, voor een drankje. En uh, helemaal ook op de warme dagen heb ik ook ingevoerd dat jongeren twee gratis limonade krijgen. En daarna. Uh, hun drankjes moeten betalen. Omdat het toch best wel een groep jongeren is... die ja. komen die dan uh, geen geld bij zich hebben. En dan uh, ja. vind ik het wel zo fijn... Ik, dat ook Ik kan doen. me voorstellen dat, uh, dat je allerlei activiteiten daar organiseert Maar is het ook niet zo dat jongeren er gewoon behoefte aan hebben... om samen te zitten ja. en te praten? Ja, dat is zeker. Allerlei... Dat is ook de... Helemaal geen activiteit nee. hoeven. Nee. Nou ja, de eerste, de, in eerste instantie is de insteek ook... dat dit een plek is waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Ja, en aha. waar ze samen kunnen zijn. En lekker muziekje kunnen draaien. En waar ja. ze kunnen kletsen... Zonder dat ze ja, worden weggestuurd door de politie. Omdat ze op straat ja. hangen. En, um, maar ze vinden het ook leuk om af en toe eens voor de afwisselingen ja, een activiteit te hebben. En ze weten ook dat, dat het goed is om, um, ook omdat het vanuit de gemeente wordt gefinancierd. Dat het ook van belang is dat daar af en toe dingen als voorlichting plaatsvinden. En dat het ook een plek is waar de wijkagent af en toe eens binnenkomt lopen. Om situaties te bespreken of om vragen te beantwoorden. En ja. binding ja. te krijgen met de jeugd. En dat, dat, daar staan ze ook echt wel voor open. Ze vinden het... Uh, dus ik vind het ook heel erg interessant als er een keer iemand een verhaal komt ja. vertellen of voorlichting komt mm -hmm. geven. Dat uh, ja, wordt eigenlijk heel okay. goed. Uh, Oké, okay, dus het jeugdhonk je. blijft open op de woensdagen. En ja, um, wat gaat er nog meer gebeuren voor de jeugd? Um, in het jeugdhonk bedoelt u of in maar, het algemeen? gewoon algemeen, jeugdactiviteit. Ja, um, buiten het jeugdhonk ben ik ook uh, bezig met individuele gesprekken. Dus als jongeren ergens mee zitten en uh, graag met mij dat willen bespreken of... Vragen hebben of um, ja, ik ben ook gewoon een aanspreekpunt voor jongeren. Dus um, de drempel is vrij laag, omdat ik, ik ben geen hulpverlener. Ik heb wel een achtergrond in de hulpverlening, maar ik, als jongeren een, een, een verhaal aan mij vertellen, dan um, ben ik een luisterend oor. En op het moment dat ik het idee heb van, nou, dit is zo heftig, dit kan ik niet alleen dragen. Dan ga ik met de jongeren in gesprek van, hoe, uh, hoe kan ik jou het beste helpen en hoe kan ik jou toeleiden tot de hulp die jij nodig hebt. En belangrijk daarin vind ik dat ik altijd transparant ben. Ik zal nooit, uh, als een jongere mij een verhaal vertelt, zal ik nooit achter zijn rug om contact zoeken met de politie en dat doorspelen. Ja, dan ben je ook klaar natuurlijk. Ja, precies. Precies, dus maar, maar, soms, ja, maar soms is dat best wel lastig, want uh, dan, dan heb je het idee van nou, dit is een verhaal waar ik iets mee moet. Zonder en... uh, in detail te treden, uh, ja. heb je het al meegemaakt? Ja, tuurlijk heb ik af en toe wel situaties meegemaakt waarin ik me zorgen maakte en dat zij eigenlijk niet wilde dat ik daar iets mee deed. Maar dan heb ik toch aan die jongeren uitgelegd van joh, de dingen die jij nu doet of het verhaal wat jij me nu vertelt, dat is uh, zo heftig. Daar moet ik iets mee en ik maak me zorgen om jou en ik wil met jou gaan kijken van wat, uh, wat ik daarin het beste kan doen en wie ik daarin het beste kan aanspreken. En het, ik, ook al is het soms lastig, maar ik doe het altijd in samenspraak hmm. met... En uh, ja, soms dan, uh, zegt de jongere liever niet. Maar dan zegt ja, ik vind het wel heel belangrijk. Dus ik zeg nu tegen jou dat ik wel contact zoek. Of met de politie om anoniem de, de situatie te bespreken. Is dat wel eens gelukt om zo'n situatie tot een goed einde te brengen? Um... Voor zover jij kan kijken. Ja, op het moment heb... dat jij de, de, de, de, de jongere op het spoor brengt van de politie. Of een, een, een, een, een jongere medewerker die wel hulp verleent. Is voor jou uit het zicht neem ik aan. Um, nee, ik, ik hou altijd contact ook wel met die hulpverleners. Okay. En uh, ik, ik zoek ook altijd wel terugkoppeling. Want ik, heb natuurlijk, ik ken dat verhaal. Ik ben dan het uh, ja. de eerste, de eerste station van het verhaal. En voor mijn eigen gevoel wil ik ook weten hoe dat is, is afgerond. En soms zijn dat best wel lastige situaties. Uh, waarbij um, ik dan in overleg met het kind uh, contact zoek, bijvoorbeeld met, uh, met de kinderbescherming. Mm -hmm. En ja, als een kind dan uit huis geplaatst wordt, uh, dan is dat kind niet blij met mij. Maar dan probeer ik wel. ...uit te leggen waarom ik dat heb gedaan. Ja. En um, ja, dat ik het doe om diegene te helpen. En, ja, dat zijn, dat zijn, lastige, dat zijn situaties, lastige situaties, maar dat hoort ja. wel bij het vak. Ja. Dus okay. dat is één ding, ja, uh, de dat is dat is individuele ding gesprekken wel, uh, en de signalering is, en, uh, ja. en de doorverwijzing. Uh, verder ben ik druk bezig met uh, het organiseren van, uh, van twee kampen. Als eerste is in, uh, in augustus is het kinderkamp. Dit is een kamp voor kinderen van 6 tot met 12 jaar... Ja, die zelf eigenlijk niet op vakantie gaan. Um, ja, vanwege verschillende omstandigheden. Het kan zijn een financiële oorzaak, maar het kan ook zijn dat de gezinssituatie zo. Um, ja, bijvoorbeeld dat een ouder uh, verslaafd is of. Um, Psychisch niet helemaal uh, in orde. Waardoor het voor een kind goed is om even lekker een weekje met vakantie te gaan. Dat is van 4 tot 8 augustus. Daar, uh, ja, de aanmeldingen zijn zo goed als rond. En we gaan in, uh, in die ene laatste week van de zomervakantie Gaan we dus met een, uh, met een groep van uh, tussen de 15 en de 20 kinderen gaan we op kamp. Daar heb ik heel erg veel zin in. En verder zijn, ben ik druk bezig met het organiseren van het tienerkamp. Dat is een kamp, um, nou ja, de naam zegt het al, ja, voor, uh, voor de tieners. Dus dat ja. is eigenlijk de doelgroep van het Jeugdronk, dus 12 tot 18 jaar. En dat is eigenlijk dezelfde doelgroep als van het Kinderkamp. Dus het is een kamp echt georganiseerd uh, door, door middel van sponsorgeld om... Um, om de tieners een leuk weekend te kunnen geven. En dit vindt plaats in de herfstvakantie van 10 tot 13 oktober. Heb je al veel aanmeldingen voor die beide kampen? Uh, voor het kinderkamp uh, zitten we nu uh, op, uit mijn hoofd ongeveer rond de 17 aanmeldingen. En wat is maximaal? En 20 is maximaal. Okay. Ja. En uh, voor het tienerkamp ben ik nog niet gestart met de aanmeldingen. Maar dat zal ik na het kinderkamp gaan doen. En aangezien ik best wel al uh, een zicht heb op de doelgroep. Zal dat, dat uh, ja. Ik denk dat die groep binnen no time vol is. Maar mochten er, er nog ouders zijn van kinderen in de doelgroep van 12 tot 18. Die zoiets hebben van ah, dit is echt wat voor mijn kind. Dan kunnen ze altijd contact met mij zoeken om in gesprek te gaan. Of dat het, gaat uh, contact. Uh, Floortje Valk gaat altijd via Pluspunt. Ja ik, uh, of via Facebook. Ik okay. heb een uh, Floortje Jong. Zandvoort is mijn Facebookpagina waar ik heel veel ook op post en uh, heel veel uh, informatie op zet. Maar daar kunnen mensen mij ook uh, via contacten. Uh... Dan komt dat ook wel goed. Wat ja. staat er nog meer gekrabbeld? Uh, ook ben ik bezig met een project dat we vorig jaar gestart hebben. Dat heet Use Your Talent. Dat is een, uh, een project uh, vanuit de gemeente om jonge vrijwilligers te werven. Ik heb dat vorig jaar gezien op uh, het Gastreksplein. Gaat ja, het dezelfde klopt. kant op? Nee, ik ga het heel anders uh, in een andere vorm gieten dan, uh, dan vorig jaar. Vorig jaar we, was het idee dat, dat jongeren vrijwilligerswerk deden. Daarbij zichzelf lieten sponsoren door, door hun omgeving. En dit geld dan uh, aan een goed doel uh, zouden geven. Dat was toen het jeugdhonk mm -hmm. of uh, dierenasiel. Maar uh, dat was eigenlijk veel te ingewikkeld. Wat we merkten was dat jongeren best wel heel graag vrijwilligerswerk willen doen. En daar helemaal niet per se een goed doel aan te koppelen. Nee. Dus um, ik ga dit jaar veel eigenlijk simpeler aanpakken. Ik ga veel meer tijd besteden aan het, uh, het benaderen van de organisaties om zoveel mogelijk leuke klussen voor jongeren in kaart te kunnen brengen. En vervolgens ga ik um, met een aantal vrijwilligers gaan we de jongeren benaderen. Van joh, uh, eerst natuurlijk uitleggen wat het, uh, wat het nut is van, uh, van je talent inzetten. Mm -hmm. Want vrijwilligerswerk is voor jongeren eigenlijk een woord waar ze meteen al kippenvel van krijgen. <laughs> dus wij noemen het ook het inzetten van je eigen talent. En en um, door middel van uh, vertellen wat, uh, wat je daarmee kan bereiken, in, uh, ook in je ontwikkeling mm -hmm. en um, jongeren te koppelen aan een klus. Uh, op die manier willen we dit jaar insteken en dan niet afsluiten met een vrijwilligersmarkt, maar met een disco. Weet je, dat is veel meer op de doelgroep ja. toegespitst. Ah, nou, uh, ja. Wat moet ik me voorstellen bij, bij die klussen? Nou, wat voor jongeren belangrijk is als ze hun talent inzetten. Is dat, dat organisaties niet moeten denken dat de jongeren elke zaterdag een, een activiteit. Elke zaterdag een kopje koffie komen inschenken bij een thuis bijvoorbeeld. Ja. Er zijn wel jongeren die dat doen. Maar de meeste jongeren die vinden het veel leuker om... Uh, zich bezighouden met één klus, met één uh, project. Dus een ja. afgerond, afgebakend iets. Dus, uh, wat meerdere dagen kan duren? Bijvoorbeeld, inderdaad. Of wat een paar keer kan uh, herhalen, maar ja. uh, wat wel iets afgebakends is. Mm -hmm. Want jongeren die, die, uh, koppelen zich veel makkelijker aan één activiteit dan aan een, een hele aan een organisatie. Een dus in een periode. het dus bijvoorbeeld... verplicht als ze, ze 15 keer moeten komen? Ja, ja jongeren zijn heel erg impulsief. Die leven in het moment en die uh, moeten constant geprikkeld worden. En als die die avond horen dat een vriendje volgende dag naar het zwembad gaat... dan willen ze mee naar dat ja. zwembad. En dan is vrijwilligerswerk voor hun helemaal niet meer nee, belangrijk. Nee. Dus op het moment dat zij echt de verantwoordelijkheid krijgen... in een bepaalde klus of in een bepaald project... dan uh, voelen ze zich daar veel uh, ja, beter bij en worden ze er wel enthousiaster van. Nou ja, als men zich... Uh... Happy voelt bij een afgerond project en uh, daarna misschien naar het volgende project gaat. Is, Precies, dat, is daar niks mis ja, mee. En, en, en als, uh, als de ja. goede ervaring ja. was, dan kunnen ja. ze zich alsnog koppelen ja. aan een organisatie. Of dan houden ze uh, een contactgegevens. Wij zo. moeten gezien ja. de tijd uh, snel door jouw krabbels heen. Want ja. ik zie de volgende twee gasten al staan trappelen. Ja. Die yes. moet ik net z'n kans geven als jou. Ja, dus. dat snap ik. Dat snap Krabbel ik. even door. Ja, nee. Um, mijn collega had nog gevraagd of ik wat wilde vertellen over, over ook samen. Ja, ja. Dit, is, uh, dit zijn activiteiten bij, uh, bij Pluspunt voor. Uh, voor de senioren, om, um, ja, om samen te zijn. Ook om elkaar te ontmoeten. En, um... Is ook samen ook samen eten? Ja, ja, klopt. Dat valt ook onder ook samen. Ja. En op de site van uh, ookzandvoort.nl staat meer informatie hierover. En, um... Op dinsdag en donderdag is er van half twee tot vier uur uh, is er altijd ontmoeting bij Pluspunt. Dus iedereen kan dan binnenlopen om samen gezellig een kopje koffie te drinken en mee te delen aan activiteiten. En het is dan ook mogelijk om mee te, mee te eten met de eetclub. Dus dat is samen eten. Um en op donderdag is uh, de breiclub uh, in de middag actief. Je staat en, uh, elke week op ons programma en dat is ja, breien voor het goede doel. Ja, en dat, ja. Is, dat is heel erg leuk. Ja. Want er zitten een groep, uh, groep oude, vaak oude dames zitten er te breien. dan. Uh, <laughs> ja, het zijn toch vaak de vrouwen die van breien houden. Maar geke, die, uh, en die, die maken dan ontzettend <laughs> mooie dingen. En die worden verkocht. Uh, en de opbrengsten daarvan gaan naar Tienenkamp. Dus dat is gewoon heel erg gaaf. Mens er, snijdt aan twee kanten. Ja. Dus er moet echt gebreid worden. Dat is ja. zeker zo. En voor het Tienenkamp hebben we dus naast uh, de... de inkomsten van het Breiklub hebben we ook uh, het Scanfonds, dat een, een mooi bedrag heeft toegekend aan het tiener, tienerkamp ja. En uh, er is ook vorige week een masseur geweest, die uh, moest voor zijn opleiding moest die mensen masseren. Is er ook een potje neergezet en we ook 100 euro opgehaald voor Tienenkamp. Dus nou, zo zo uh, komt jouw financiering ja. al En het kinder, Kindertuizen e, heeft ook ons uh, okay. mooi bedrag toegekend. Dus daar zijn we super blij mee. Flor, wij uh, houden tienerkamp en, uh, en alle activiteiten van jou wel een beetje in de gaten. Kom nog een keer rustig terug. Yes. Als het geweest is. Ja, dat lijkt me leuk. En dan uh, horen wij wel hoe het, uh, hoe het gegaan is. Ja, uh, helemaal goed. Dankjewel. Jo, jullie en ook bedankt. Dank Succes. Stukje muziek uit de film De Deer Hunter. Dat heeft niks te maken met de volgers. Ja, dat, uh, dat zou wel heel erg lullig zijn, want toevallig uh, aangeschoven... aangeschoven de, oh. de Duimboswachter en die had het over kalfjes. Nou, sprak toevallig uh, van de week iemand. En die had ook een kalfje gezien. Ja, ja dat kan. Ja. Want uh, nu uh, worden ze allemaal geboren. geboren hè. Het is zo, uh, ik heb even gauw berekend nou. Tussen de 500 en de 700 nieuwe kalveren worden er toch wel geboren. Er waren er 2200 dan? Ja, ze Dus ja, wel, ja. ja. Want het grootste aantal is toch uh, hinders in de, in de duin, hè. De, ja. de, de, de, de mannen die vaak, of die er nog wel eens hier in Zandvoort ja. ook zie lopen, ja, ja. en uh, vaak uitgebroken waren, omdat ze, ze hebben expansiedrift en ze willen eigen territorium. Dus de, het grootste aantal is echt hinders. En... Uh, het dekkingspercentage uh, is zeker 99%, dus eigenlijk nou. elke hinder wordt gedekt. Altijd maar één kalf, hè? Ja. want we leven op uh, zandgrond hier. Op de rivierbeddingen bijvoorbeeld krijgen Damhetten wel eens twee kalven. Dat is beter voedsel, dus dan kunnen ze... Dus de, dus de natuur heeft dat al geregeld? Ja, ja dus dat is, is, uh, dat uh, is uniek, al heel mooi. Maar ook mooi uh, nu natuurlijk in de tuin. Uh, als je daar nu komt zeggen, uh, ik had gister, e gisteravond dienst en dan rijd ik zo over het Westerkanaal heen. En dan zie ik in het zonnetje daar een paar grote mannen liggen die dat gewij net zo'n beetje beginnen op te zetten. Hè. Die staan in, in, net of ze van fluweel zijn. Hè. Ja. Want er zit een barst omheen daar ja. zitten ja, aderen in en uh, zenuwen in. Maar dan staat, ligt er even verder naast ligt de uh, moeder, de hinde met een heel klein kalfje. Oh, wat leuk. Weet je wel. Heel erg schuw, dat kalf. Hè. Dus, uh, ja, het is een vluchtdier natuurlijk. Dus ja, geweldig mooi om te zien. Je hebt nou, uh, je zegt 900 kalveren. Nee, ze... dat zijn Dat zijn er heel veel. Ja. Um, hebben zij uh, op de forsna na nog andere natuurlijke vijanden? Uh, Want ik kan me nu voorstellen... de fors ligt er geniet in de duinen. Ja, maar... Uh, het damherkalf, kijk de reekalfjes die pakten ze wel hè. Maar het damherkalf die kunnen, kan na een paar uur al staan. En die kan moeder al volgen. Met dezelfde snelheid? Uh, dat niet, maar ze hebben toch wel al scherpe uh, hoefjes. <klaar> en die moeder die is niet zo bang uh, voor vos als de ree. Dus er wordt wel eens een uh, damherkalf gepakt. Maar dan is er vaak toch al wat mee aan de hand. Weet je wel, of gebroken pootje, ja, dan wordt, wordt, wordt ze ook in de steek gelaten. Of. Ja. Uh, ja, ziekte gaan er... Ja, dat is ook natuurlijk, natuurlijk. Het is eten en gegeten worden in de duin, dus... Ja, ja vandaar dat ik er ook kom, want ja. uh, als je die hele populatie nou doorzet... Ja. Dan heb je volgend jaar wel een aardige, want er gaan er geen 900 dood. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Wat, wat, wat ik net begon, he, was uh, tussen de vijf en de zevenhonderd worden er geboren. Ik denk dat er zo'n honderd... Uh, uh, ja, de kalveren, die, ja, die, die, die sterven. Dat is net met, vossen, met jongen eigenlijk ook zo. Er sterven ja. ook uh, heel veel van... En, maar ook van de andere populatie gaan er ook een aantal uh, dood. Dus het is een toename ongeveer van, uh, van 20 uh, schatten ze de laatste jaren. Ja. Dus ja, het is dus, dus 2200 uh, 100, zeg maar, met 20 Ja, Dan zit je toch uh, boven de, ver boven de 2500. Uh, dan ja. wordt het toch tijd dat het hek bij de Natuurbrug uh, opengaat. Ja, ja, ja. Of is die aansluiting uh, uh, nu al uh, komende naar het tweede gedeelte van het uh, natuurpark? Uh, de, de, nee, het hek, die, het schrikdraad zit er gewoon nog op. He. Ja, dat bedoel ik. Maar Over, uh, dat, dat is uh, gedaan omdat het tweede gedeelte nog niet open was. Nee, maar het is, het is ook gedaan omdat er uh, te groot verschil is... Amsterdamse waterleidingduinen 2200 plus minus. Ja. iets Iets minder hoor. Dat is 100. 2150 ja, zouden 200 moeten zijn. Ja, ja. Want ik mag ja, nooit ja. overdrijven. 2150. En, uh, en de kennen we duinen, maar 200. Ja. Het zou vanzelf voor uh, van de gekken zijn. Wij hebben allemaal hoge hekken eromheen gezet. Hun hebben een mooi beheersjacht ja, uh, gehouden de afgelopen jaren. De laatste jaren mocht dat ook niet meer. Maar dat dan alle onze hetten die kant op lopen. Van alle kanten kunnen ze weer de weg oplopen. Ja, ja, ja, aan, aan die kant is, de, is het hek uh, nog, niet, nog, niet, nog niet hoog. Hè? Het Zijn nee. gewoon een normale... Ja, langs de uh, zeeweg ja, moet je kijken. Dus, nee. Ja, maar de, ook, ook de langs, het, uh, ja. langs het fietspad zijn gewoon hekken. Ja. Ja. ja, en dat ja. willen ze ook niet verhogen. Want ze, willen, ze wachten op die beheersjacht van ons. En, en ja, we hopen dus dat het van de winter of volgend jaar gaat beginnen. Maar ja, dat... ja, dan nog, uh, uh, we hebben het al zo over beheersjacht gehad. Gaat dat niet dat de populatie dermate laag zou worden om, om, om 200, 2000 gelijk nee, te stellen? Nee, nee, nee maar uh, dat hoeft ook niet. Onze, het streven uiteindelijk is, na een aantal jaren, uh, naar 600 tot 800. Want dat was het moment dat ook uh, wat wij denken, dat de uh, Flora het... Gaat, beter gaat doen. Hè? Dus, dus dan, dat ze de zeldzame plantjes en, en allerlei andere planten met rust laten en, en, en struiken in bomen. En dat de reeën bijvoorbeeld weer terug kunnen komen. Want dan is de druk een stuk minder ja. van de damherten. Want dat was ook het moment dat er veel minder reeën kwamen. Maar ik toch even over die brug en over die hekken. Op het moment dat je dat hek opengooit de dus schrik dat weggehaald. ...dan moet toch eigenlijk het hek om het andere park ook groter worden? Of zie ik dat verkeerd? Want als ja. ik er hier uitspring, kan ik er daar ook uitspringen. Ja, maar als de druk veel minder is... ...als de druk veel minder is, dan gebeurt dat niet, hè? Ah, oké. Okay, nou. Weet je wel, dus, ja, dan, dus dan, dan denk ik nu wel. Dan laten we even dat voor wat het is. Nog, ja. nog even één ja, ja. dingetje, want je praat nu al over reën. Vorige week was ik uh, daar uh, in de buurt van de oase ingang... En daar lag een buizer te de, de zonne tegen een zand op met zijn vleugels wijd. Dat is ook een prachtige ja, Een geweldige zeker. vogel ja. om te zien. Ja, het is een hele mooie vogel, maar ook een beetje, ja, daar kom ik weer, een beetje gevaarlijk. Hè. <laughs> ik heb vorig weekend borden moeten zetten. Er was een buizer die verdedigde zijn territorium oh ja. met hand en tand. Die had waarschijnlijk een horst, hè. dat is een, een nest van een roofvogel. In die hoge populieren, tussen pannenland en de zilk. ja. Silk. ja. En die vloog dus, die, die viel dus mensen aan. Ach, die ze, dat gebeurt maar ja. zelden. Dat, dat ze, gebeurt in de waterleiding daar misschien maar zelden. Maar hier in het dorp is het heel normaal hoor, dat je aangevallen wordt door ja. meeuwen. Ja, het zijn ja. meeuwen. Oh, ja, ja, ja. ja, maar die willen hier gebakken visje hebben. Dus, en zo. Nee, nee, nee. Ook hier, zeker uh, in het centrum. Oh. zijn Veel platte daken met, uh, met nesten. Ja. Daar ja. zitten ja. jongeren nu voor en er valt er wel eens een op straat. Nou, je bent je leven niet zeker hoor. Nee, dus, ja, oké. Okay. Ja, die grote mantelmeeuwen. He, die, die vallen ja. hier gewoon naar. Ja, maar ja. ik wou maar zeggen, uh, het zijn niet alleen. En de, de damherten, die mooi zijn. Oh nee. De, de, nee. Ik vond het echt een prachtig gezicht. Ja, ja, zeker. En, Met die, en... die felle kop. Ja, maar al die, die nu ook volop die vogels ook allemaal nog, weet je wel. Ja. Dus nee, er is veel meer te genieten als alleen uh, de Damwetten. Ja. Over genieten gesproken. Um, Excursies. Excursies. Ja, ja we, we hebben de nieuwe struinen voor ons. Hè. Kijk, het zomernummer. En wie staat er voorop? Dat zijn de kleinkinderen van een bekende dorpsgenoot, Jan uh, Warmedam. Oh, Kijk, maar ja. die staat op de eerste pagina. Jan de grootste struiner. Ja, dat is een beetje, dat ja, kunnen we wel, wel, wel stellen. Hè. Misschien ja. wel de grootste struiner. Ja, of zijn broers doe ik daar een beetje tekort. Van Sansvoort. Maar uh, Jan Warmedam, die hadden we uitgekozen van... Uh, ja, struinen met Jan. En, uh, en, en die, die, die doet het goed trouwens. Want die vindt altijd heel veel gewijen. Er staat trouwens nog een dorpsgenoot in, hè? En dat is Ce Cecile. Ja, oh. ja, ik toevallig <laughs> ook. Maar ik... <laughs> maar Cecile van... Uh, ze is je, ze is heel blij. Staat ook in. Wat doe je in de Amsterdamse daar? Ja, wandel, observeren en fotografeer. Ja, ja, Dus die, uh, ja, die staat er ook in. Uh, die, die zie ik ook elke morgen, heel vroeg al, fotograferen. Prachtige foto's maken ze. Dus uh, ja, daar kan ik dan ook weer gebruik van maken voor mijn Twitter-site. En... Uh, en ik vond het echt wel, ik denk, nou, die mogen toch eens een keer in het, uh, in het blaadje struinen. Nou ja, en, en ja, wat de excursie betreft in, in juli, hè, dat begint gelijk volgende week woensdag de tweede al... ...picnikken met de herder. Dat is voor kinderen van, van 6 tot 12 jaar. Die gaan dan met iemand mee van het bezoekerscentrum... ...in een busje met een knapzak. En dan gaan ze op zoek naar de herder. En als ze die gevonden hebben... Nou, ...dan gaat de knapzak open. En dan zitten ze daar met uh, Jan en Sem. Dat zijn de borencollies, de honden van de, van de herder uh, Daphne. En dan, uh, Daphne vertelt dan alles over... Uh, ...het hoe en wat uh, de schapen allemaal doen in de duinen. Dus dat, daar begint het woensdag mee. En woensdag mag ik trouwens ook in actie komen, zie je. 2 juli, de geheimen van het water. Ja, er zijn een heleboel geheimen, want, uh, want als ik jullie zo eens even vraag... hoe komt de geur, de kleur en de smaak aan het water, onder andere? Door het filtreren van het zand, hè? En door uh, de planten en uh, bodemfossielen. Ja, dat, dat is inderdaad de natuurlijke smaak. Maar de ozonisatie, he, ja. de, wat de virus dood, dat doodt, die geeft ook de kleur. En, uh, en zo vertel ik een heleboel weetjes. He, dat we 150 liter ongeveer per dag gebruiken, per persoon. En is, waar het is dat te veel komt, of is dat normaal? Uh, in, nou, Nederland, wij zitten er ruim in, inderdaad. Ja, weet dat je wel. Ja, ja. En, uh, maar bijvoorbeeld Amsterdam, die gebruikt nog even meer in verband met de multiculturele samenleving. Die hebben toch andere uh, douche- en uh, wasgelegenheden. Ja. Dus, maar gemiddeld hoger? Hoog... Ja, dat ligt okay. wat hoger. Ja, ja. En, uh, dus je kan wel nagaan hoeveel water door de duinen stroomt. En hoe interessant dat is om uh, daarover te vertellen. Dus dat is een avondexcursie mm -hmm. om half acht bij ingang Pannenland. Nou, er zit natuurlijk ergens een drankje verstopt. Niet in het water, hoor. maar uh, en, en, Met water. Dus, ja, oh, ja, ook. Maar uh, ook, ook een lekkere vlierbessenbiertje zit er bijvoorbeeld bij. Of, uh. Dus dat is, dat is ook aan te raden. Woensdag 2 juli. En dan ja, zo gaat het weer verder, 6 juli, uh, een gratis wandeling met de natuurgidsen vanaf de Oranjekom ja. om 1 uur op zondag. En natuurlijk wat heel leuk is, uh, met paard en wagen op zoek naar de header, dat is vanuit de Silk. Dus dat is, uh, daar, ga, daar komt uh, Paul van der Stap van de duinrand, die komt met zijn paard en wagen aan en dan, uh, ja, dan kan je, ga je op zoek, dwars dus, door de duin heen. Voor deze is het wel handig om even te bellen van tevoren, hè? Ja, en ze kunnen allemaal via de website boeken tegenwoordig, hè? Dat is uh, bij www.waternet.nl slash awd. En dat kun je zelf boeken. Staat ook bij als hij al vol is. Okay. En als hij dan vol is, zou ik adviseren om te bellen om op de reservelijst te zetten. Ja. Want ja, ja. ik had Os. van de week bijvoorbeeld een, uh, op zoek naar de kabouterkoning. He, daar hebben we een heel kabouterdorp in de duin. En dat was, vond ik wel heel jammer. Dat er, uh, ja, was er een moeder ziek. Dus er werd een hoop afgebeld. Ja, ja. ja jammer. Ja, en toen... Ja. Uh, konden de anderen, die, uh, ja, die wilden wel mee, maar die, ja, die wisten dat niet. Dus ik zou altijd even bellen als hij vol is. Nou, en uh, de elfde hebben we daar nog een uh, fietsexcursie. Ook altijd bijzonder. Dat is altijd heel leuk. En daar gaan we ook de verboden gebieden in. Dat is echt, uh, gaan we alles vertellen over cultuur, historie, water en natuur. Ik zie uh, voor augustus en september ongeveer uh, een even grote lijst. Ik denk dat inderdaad via uh, Waternet men uh, kan boeken. En, uh, en kijk, kijk inderdaad of het vol is, want zo'n kan vol is gewoon vol. Ja, dus als ja. je daar aankomt, heb je gewoon uh, echt pech. Um, er zijn een heleboel leuke excursies. Zoals je gezet, de fietsroute ga je weer het, uh, het verboden watergebied in. Jazeker. We gaan. We gaan uh, nou, natuurlijk, je komt van allerlei mooie dingen tegen. Wat bij het jaagtijden past. Zoals wat ik net al zei. Die jammert die, die, die kalfjes. Wat heel leuk is. <tie> en uh, we gaan ook langs even de grote snoeken. Die laten zich nou bijvoorbeeld heel ja, duidelijk ja. eens zien. Bij die uh, kruispunten. Waar die grote buizen liggen. En, uh, maar ook de vlieren die, uh, en de ligusten. Die uh, ruik je lekker. De tijm is volop uh, aanwezig. Dus we gaan ook even aan de kruiden ruiken. <tie> maar ja, als je langs de klei Kleine kanaaltjes lopen, dan zie je ook hele scholen vorentjes. Ja, die vorentjes erin. Ja, vooral de, die snel stromen, de, de, de, de, de, de is, vis zit uh, ja. goed. En ik als boswachter had weer het geluk van de week dat er een ijsvogel aan kan vliegen. Vanaf. Razendsnel, he. gewoon een blauwe flits en pats! Die pakte en dus er dus een, een. vorentje in zijn bek. Ja, mooi. He. En ik heb wel eens op een foto's gezien, he. dan gaat hij op een tak zitten en dan, ja, het is wel sneu voor het visje, maar goed, die slaat zo lang. door. Ja, ja, en dan gooit hij dat visje omhoog he. als hij dus uh, niet meer beweegt en hop, slikt hij hem Dukt door. Prachtig gezicht. Ja. Gerard, um, bedankt. Want uh, tijdmatig moeten wij uh, weer verder plannen. Uh, de struinen verkrijgbaar bij de VVV. Verkrijgbaar bij alle informatiecentrums van uh, uh, PWN. Ja, uh, de, van Waternet ah, nee, in ieder geval. Van ja, ja, Pwm ligt hij ook er in het bezoekerscentrum. Ja. Maar in het bezoekerscentrum is hij ook gratis uh, okay. op te halen. Ja. Dan wensen wij je veel plezier met alle excursies die je gaat doen. En we spreken elkaar volgende maand. Of ook okay. vind alweer. Dankjewel. Nou, graag, oké. Okay. Phil Collins, against all odds. En Rob Petersen. Eén namens de ondernemers. En de andere namens de belangen van de ondernemers. Allebei uit, allebei. Ze zitten, zitten alle twee in het uh, OBS. In ieder geval heel veel dank voor jullie komst. Want jullie zijn uh, drukke ondernemers met uh, zaak en zaken. Ja. Uh, met een openstaande deur waarover nog wat te doen is, heb ik net begrepen. Ja, maar hij maar, komt, er wel. Maar hij hij komt, komt er, er wel. We gaan het even ja. hebben over uh, OBS, het Ondernemersbelangen Zandvoort. Twee uh, tweetal maanden geleden heb ik een gesprek gehad met Michael Albers, jullie voorzitter. Ja. Die ja. beloofde mij uh, terug te komen uh, binnen vier weken, vijf weken. met een agenda en een stappenplan van hoe gaan we nou verder met uh, OBS. En vervolgens bleef het stil. Ja. Uh, wij ja. doen natuurlijk ook een beetje research in het dorp. en wij horen uh, dat er niet veel gehoord wordt. Door de ondernemers over het OBZ. Nee, klopt. En uh, kijk, het probleem is altijd in dit soort zaken, denk ik, dat de liefde uiteraard van twee kanten moet komen. Zoals bij ieder huwelijk of beginnend huwelijk ook uh, zal zijn. En uh, ik denk dat daar een beetje de kern van uh, de stilte ligt. Uh, ten eerste, natuurlijk, hebben we na de OPZ uh, beseft dat het op een andere manier uh, zou gaan moeten in de toekomst. De, de oude manier die vroeger goed genoeg was. Net als de bedrijven vroeger anders waren, zeg maar, die moesten we aanpassen en, en een andere richting opsturen. En daar zijn we in eerste instantie heel erg druk mee geweest om een, een goede opzet te maken en een betere, betere opzet in de huidige tijd. En wat je toen vervolgens zag is dat wij hebben geprobeerd ons programma naar voren te krijgen, zeg maar, onze punten, die dus door ondernemers waren aangedragen. En uh, daar hebben we in het begin uh, ja wat, wat, wat tegen, uh, tegenwerking gehad natuurlijk. Van uh, de bestaande krachten. En uh, waar we tegen moesten vechten. En vervolgens uh, hebben we natuurlijk de gemeenteverkiezingen ertussendoor gekregen. Zeg maar, waardoor er gewoon uh, eigenlijk, uh, ja denk ik, ligt een dorp gewoon 6, 7, 8 maanden. Ligt het gewoon helemaal stil. Maar ja, voor een ondernemersvereniging is dat wel veel toch? Het is ja. ontzettend veel. Ja. Maar, maar dat is veel, uh, ik nou, kom... We hebben niet echt stilgelegen. Dat is wat je, wat je dus via de media misschien meestal krijgt, maar waar we uh, wel bijvoorbeeld als eerste al bij het bestuurssecretariat een afspraak staan met het hele nieuwe college. Wij waren de allereerste entry. Nou, we weten natuurlijk dat uh, de nieuwe, een van de nieuwe wet, wethouders pas sinds 1 juli aantreedt. Of getreden is. Uh, gaat 2 juli treden... hebben jullie gesprek? Ja, we hadden oh, al op 30 juni staan, origineel. <laughs> maar dus dat om aan te geven, achter de schermen gebeurt er een hoop. En wij willen ons eigenlijk pas profileren. Daarom zitten we hier nu ook. Op het moment dat we ook echt wat kunnen melden. Van nou jongens, dit hebben we bereikt. En, uh, oh, ik, dat die, die kop ik zo terug, want deze heb ik een jaar geleden ook gehoord. dat ja, uh, ja, Dat klopt. En dat is wat Rob ook net aangaf. We hebben zoveel tegenwerkingen uh, ervaren van de gevestigde orde. He, want wij willen iets nieuws. We willen een hele transparante organisatie zijn. Waar elk ondernemer zich mag melden. Uh, we willen zonder tweede agenda. Gewoon laten zien, jongens. Laten we met elkaar proberen de, maar, de schouders onder ik zand denk ook, te uh, zetten. Maar draag je dat ook uit aan die ondernemers? Want als ik met een ondernemer praat, ik hoor niks van ze. Uh, uh, Welke ondernemers bedoel je? Je, de ondernemers, de ondernemers, nee, maar dan bedoel je de, de ondernemers de uit het dorp. Ja. Kijk, wat je, wat je traditioneel ziet is dat wij natuurlijk als strandpachters uh, ontzettend goed vertegenwoordigd zijn. Ja. En verenigd zijn. Ja. Ja. Uh, we hebben 34 strandpaviljoens en ik denk uh, 32 of, of 31 leden, zeg maar. Dus iedereen is ook lid. En uh, wat we dus wel hebben gedaan als OBZ is uh, uh, uh, met klem verzocht aan Peter Tromp. Of hij weer terug wilde komen als voorzitter. Uh, Van het... Van, van het, het OVZ, OVZ de ondernemers om te proberen, zeg maar, die vereniging daar uh, ten eerste weer een, een nieuw leven in te blazen. Zeg maar, omdat daar een uh, grote leegloop was van ondernemers. En nog steeds is, helaas. En daar hebben we als OBZ hebben we daar echt een, een flinke bijdrage aan gedaan in uh, de vorm van vergaderingen en nee. overleg. Nou, je, uh, je koepelt dus OBZ eigenlijk over, over een aantal uh, structuren heen. Het liefst over alle verenigingen En die en, zijn en het OVZ. redelijk. Ja. Die, die zijn redelijk goed georganiseerd en, ja. en praten ook goed met elkaar. Hè? Ja. Ja. Dan is er nog een vereniging van vaste strandtenthouders. Uh, ja, die die zit daar ook on onder. Ja. En ja, dan krijg je dat OVZ. Dat zijn de detaillisten in het dorp. Dat nou, is, we... is dat altijd moeilijk geweest eigenlijk? Nou, die kloof hebben we dus ook uh, proberen te slechten al. Hè? Dus de kloof dorp Strand. En dat is aardig gelukt. Hè? We zijn met uh, ja, toch met een hele hoop ondernemers in het dorp. Eén op één hebben we gesprekken gehad. En nogmaals, niet weer in de media, niet nog met allemaal uh, grote beloftes. Hmm. Maar één op één. Weet iedereen uh, die het zich interesseert, wat Rob net zei, De liefde moet van twee kanten komen. Uh, ja, daarom kom ik, daarom we weten dat we heel hard ook, mee bezig zijn. kom ik ook op. op op het OVZ. Ja. ja. Want uh, ik denk dat de meer dan de helft niet eens lid is van de OVZ. Nee, dat is zeker zo. Dat klopt. Er was ook een leegloop. Die hebben we denk ik nu uh, tot stand kunnen brengen. Door, door Peter Tromp weer als voorzitter terug te krijgen. Hij heeft er zo hard aan getrokken. Dat, uh, ja, daar, daar zien we een heel nieuw elan. En uh, uh, we hebben nu ook de natte horeca erbij gekregen. En daar zijn we ook mee in overleg. Is die um, horeca Nederland wordt nu aangesloten bij de OBZ? Ze zijn gewoon. Gaan ze zich? Ja, ze, ze hebben al een aantal keren hebben ze met ons aangezeten, zeg maar. Ja. Alleen, uh, ja, je merkt natuurlijk in de huidige tijden, hè, want dat moeten we niet vergeten. De, de, de crisistijden en het, het moeilijkere kunnen ondernemen en uh, geld kunnen verdienen. Dat mensen ook op een gegeven moment opzeggen in een vereniging, omdat ze gewoonweg de contributie niet uh, kunnen of willen betalen. Ja, dat, dat hoor ik dus ook. Ik moet ja. zoveel betalen aan horeca Nederland. Ja. En dan moet ik ook nog zoveel betalen aan overzetten. Ja, Dat is denk ik wel een probleem wat er, wat er wel is. Hè. De ondernemers moeten, moeten al betalen aan de Horeca ja. Nederland en vinden dan dat ze daardoor vertegenwoordigd moeten, worden, vertegenwoordigd moeten worden en daar hebben ze helemaal gelijk in alleen wij denken wel dat het belangrijk is dat je vervolgens lokaal ook nog zeg maar, je vertegenwoordigt in een OBZ waar je dan als het goed is natuurlijk gesprekspartner zou willen zijn met de gemeente om ja, de problemen te adresseren dit, dit, dit zou, zou je dan denken dat de contributie van Horeca Nederland afdeling Zandvoort een bijdrage moet doen aan OBZ ja uh, dat uh, doen ze ook al feitelijk ik ben het niet nou, dat, dat, dat doen ze feitelijk al doordat wij als, als strandpachters uh, nagenoeg allemaal lid zijn van Koninklijke Horeca Nederland. Okay. Ja, jullie zeker. Ja. In, in de vorm van Ivo Berkhoff hebben we hem als aanzitter en krijgen we dus ook de juridische steun ervan. Okay. Dus, dus dat zien wij al als een teruggebracht die, die die productie. Het die koppeling is zeggen Alle strandondernemers, of tenminste ik denk het merendeel, zijn lid van de Horeca ja. Nederland en ook van de strandpachtsvereniging en betalen ook aan de OBZ. Ja. Maar dat, dat, dat, dat hoor ik toch in het dorp en dat hoor ik ook bij uh, de, de, de OBZ. Dus er, is, er blijft toch altijd een contributiedingetje. Precies wat jij ook zegt Rob. Het zou natuurlijk aan de crisis. crisis, aan de inkomsten liggen. Het is een mede oorzaak aan. Kijk ik denk dat uiteindelijk. Ligt de oorzaak in het feit. Dat mensen niet goed genoeg zien. Of niet zien. Wat hun geld zeg maar voor hun betekent. In de vorm van wat doet die vereniging. Dus die contributie en wat krijg ik ervoor terug. En dat is iets waar we aan willen werken. Dan komen we op het punt waar jij aan wil werken. Met al respect. Jullie zijn niet zichtbaar voor de ondernemers. Nee, alleen ik denk wel dat het ook heel erg funes zou zijn als je allerlei dingen gaat roepen... en ze vervolgens niet waar kan maken. En dat is natuurlijk in het verleden heel vaak gebeurd. We gaan dit en we gaan dat en vervolgens kwam er niks. Dus wij hebben ook wel als OBZ bewust die keuze gemaakt. We gaan geen dingen roepen die we niet waar kunnen maken. En het eerste wat wij moeten doen is met de, de, de, de huidige desbetreffende wethouders ja. gaan praten... en onze ideeën met elkaar op één lijn zien te krijgen. En dan vervolgens naar buiten treden. En uh, ja, als wij en afspraken kunnen krijgen, dan uh, gaat dat niet gebeuren. Nou, de, de wethouder luistert op het ogenblik, dus uh, die zal zeker uh, met jullie uh, contact geven en afspraken met jullie maken. Ik heb er nog één, de visventers. Zijn die ook al aangesloten? Nee, die zijn nog niet aangesloten. Ambulante handel. Oh, ambulante handel. handel. Ja. Nee, ja. nog niet. Ook daar hebben we goede contacten mee. Hè, en dat vind ik eigenlijk belangrijker dan ergens bij aangesloten zijn. Ja. Uh, doordat we ja, heel amicaal met elkaar omgaan, is er uh, in mijn op optiek geen, uh, geen strijd. Maar het mooie is ook, we zijn er elkaar in voor zaken die vooral voor elke branche uh, van, van belang zijn. Uh, op het moment dat het punt er is om, om aan te sluiten, dan zal dat daar zijn. En, uh, maar vooralsnog de samenwerking is heel goed. Ja. Ja, dat, dat is dat het belangrijkste. Dat is klein van, die... Arlenberg. Ja. van Arlenberg. Van ja. Arlenberg, correct. Ja, ik denk dat, ja, die... we, dat we wel voor elkaar hebben kunnen krijgen, zo in de afgelopen anderhalf, <lacht> twee jaar, dat iedereen elkaar wel met, met respect benadert en behandelt. Dat we gewoon met elkaar in overleg zijn. Alleen het laatste stukje is denk ik toch dat we uh, uh, samen hand in hand, ook met de de gemeente en met uh, het gemeentehuis zeg maar uh, met elkaar zeg maar vooruit gaan en uh... Ja, ik, denk dat, ik hoop dat dat zeker gaat komen. En uh, ja, daar blijven we wel ons best ja, voor doen. Is, het is natuurlijk niet verplicht om lid te worden van het OBZ. Maar wat jij zegt, het gesprek van een goede vereniging met een goede vereniging is natuurlijk meer belangrijk. Ja, het is ook een van onze hoofdpunten van het OBZ. Dat we een hele open organisatie zijn. transparante structuur. Iedereen mag aanzitten. Iedereen mag zijn inbreng geven. Zijn input ja, zonder, zonder verplichtingen. En dat was iets wat we in het OBZ niet konden... Uh, het oude ondernemersplatform Zandvoort ja. was het zelfs zo dat alleen de voorzitters aan, uh, mochten aanzitten. Dus bij ja. afwezigheid van bijvoorbeeld mezelf mocht ik niet eens een vertegenwoordiger sturen. En dat is iets wat destijds Arlan Berg heeft tegengehouden om aan te blijven zitten bij het OPZ. Hij ja. zei dat als ik niet kan mag ik mijn broer niet eens sturen, mijn tweelingbroer benen. Dus ik ga weg. Dus ik ga weg. Uh, <lacht> uh, jullie wachten op een gesprek met uh, de wethouder... Uh, zonder te ver uit die school te klappen. Wat is jullie richting? Wat zijn een paar punten die jullie zouden willen zien in Zandvoort? Uh, ja, eigenlijk samengevat uh, willen we afspraken maken over de lokale lasten, de regeldruk bereikbaarheid en veiligheid. Dat zijn de, een beetje de hoofdpunten. En ja, wij willen zo transparant zijn dat ons, uh, ja, ons eigenlijk ons core doel was eigenlijk gewoon de economie van Zandvoort verbeteren. Met elkaar. Dat is, heel... dat is een heel groot doel, hè? Ja, dat is heel groot. Dat is ook een heel groot doel. En uh, waarschijnlijk moet je stapje voor stapje moet je met elkaar beginnen. Maar ja, ik denk dat uh, Zandvoort alles in zich heeft om weer uh, in zijn glorie te herstellen, zeg maar. En, uh, maar dan moeten we met elkaar uh, moeten we dat doen. En dat kan niet de ene vereniging of de andere. Dus uh, ja, dat zal een, een situatie zijn die je met elkaar uh, moet gaan, gaan uh, volbrengen ja, wanneer, wanneer uh, um, treedt het OBZ in vergadering naar buiten ik denk na, uh, na de gesprekken met dat de OBZ. dat wordt ook gevraagd, hè? wanneer Komen we nou eens bij elkaar? Ik denk zodra wij inderdaad kennis hebben gemaakt met het complete nieuwe uh, bestuur en uh, het college. Dus uh, we hebben wel onofficieel uh, met elkaar gesproken. Dat zal best. En dat, en dat is veel <laughs> en veel, veel veelvuldig gebeurd. Maar nogmaals, daar kunnen we ook weer niks over zeggen. Op het moment dat we ze officieel gesproken hebben, kunnen we wel kijken hoe hun reactie is op onze agenda. En dan kunnen wij ook een beetje aftasten uh, hoe het nieuwe college in elkaar steekt. Hè? We hebben heel veel tijd gestopt om het oude college te leren kennen. En daardoor ja. was die samenwerking heel goed. Dus hoeft ook niet alles officieel te gebeuren, maar kon je ook gewoon in de wandelgangen zaken met elkaar regelen en bespreken. Nou, dat moeten wij nu nog gaan opbouwen. Daar ligt gewoon voor ons allemaal een taak. Nou, uh, heb ik een aantal voor de verkiezingen een aantal uh, partijprogramma's doorgelezen. en Men is erg sterk voor toerisme en, uh, en uh, ondernemers. Ja. Dus ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. Ja, wij ook. B ja, wij ook. Bijvoorbeeld om het eerste punt aan te halen... Uh, wat jullie gepoogd hebben is de rijrichting van de Grote Krocht. Maar dat ja. werd acuut van tafel geveegd. Ja. Nee, wij zijn, nah. het is nog steeds onze rode draad. En ook een <laughs> beetje voor ons de testcase... als wij de rijrichting van één straat kunnen omdraaien... He, dus het omdraaien van een aantal borden en het omdraaien van een aantal meningen. Dan hebben we iets kunnen bereiken. Als ons dat niet lukt, ja, dan weet ik niet hoe het met Zandvoort gesteld is. Als ik dat uh, chargeer, uh, dan uh, wil heel ondernemend Zandvoort dat het omgedraaid wordt omdat het goed is voor de economie. Juist. En een aantal bewoners, die uh, wil nog dat niet... Het... Eens. Nog niet eens. Nee, niet eens. Nog niet eens. Uh, we hebben een enquête gehouden onder 20 ondernemers in de op de Grote Krocht. alle nee, maar ervoor. ik heb ook de Oranje uh, Oranjestraat hoeft niet in rijrichting te veranderen. Okay, want daar, uh, daar, daar zit de busroute in, dus die, die moet zo blijven. Die moet zo blijven. Nu ook met het opbouwen van de weekmarkt op de Grote Krocht... is het zo dat als wij de, de rijrichting alleen de Grote Krocht veranderen... kan al het, al het andere in stand blijven. Komt daar een nieuw voorstel? Want dat voorstel is... Uh, uh... Wij waren heel ver met ja. Andor Zandbergen, Die ja. is natuurlijk niet meer. Uh, geen wethouder meer. Uh, we gaan dus opnieuw met ons plan onder de armen uh, naar de nieuwe wethouder. En dan gaan we het opnieuw opnieuw... Uh, uh, Tafel leggen. Ja, eigenlijk hebben we natuurlijk gezegd: als we zoiets simpels uh, met elkaar, waar eigenlijk de meerderheid van de mensen toestemming voor heeft gegeven of mee eens is, als we zoiets simpels niet voor elkaar krijgen, de... misschien moeten we dan ook niet onze tanden stuk gaan bijten op de wat moeilijkere dossiers. Ja, dat is een, een soort testcase, dus. En, ja. en één ding om even terug te grijpen in de historie: de grote krocht is omgedraaid. Ja. Om het de, om de dorp autoluw te maken. En dat is bijzonder goed gelukt. Ja. Ik spreek net met Gert-Jan. Die zegt ook. Uh, ik als winkelier. En veel van mijn uh, collega winkeliers. Ervaren gewoon de rust in het dorp. Die niet ja. goed is. Te uh, rustig. Te rustig. Nou als wij dat kunnen omdraaien. Dan hebben we één punt. En als dat dan hopelijk toekomstige leden van het OBZ. Uh, vertrouwen geeft in het OBZ. Nou dan groeien we wel. Oké. Okay, uh, ik word er Daarbij met drie keer, uh, ja. keer op het klokje geweest. Ja. Heren ontzettend bedankt uh, voor jullie uh, uh, wij uh, houden dat in de gaten wat jullie ja. gaan doen en dan komen we keer terug als uh, het een en ander geregeld is. Als de geld klocht ongedraaid is. <laughs> ja, <bevo> <laughs> nou, als jullie gesproken hebben met de wethouder, laten we het daarop houden. Dankjewel. Ja, Dankjewel. Oké, okay, wij uh, gaan het eerst uur uit met de Rolling Stones. Angie. Yeah. Klopt. Okay. De derde